1 uur. Levi van Eck met het NOS Journaal. Een groep vooraanstaande wetenschappers roept het kabinet op om maximaal in te zetten op het voorkomen van dementie. Dat doen ze in een open brief in NRC. Volgens de wetenschappers is het beleid nu te veel gericht op behandeling van de ziekte. Als er meer aandacht komt voor preventie, kan dat uiteindelijk leiden tot 5000 minder nieuwe dementiepatiënten per jaar, zeggen de wetenschappers. En dat levert dan jaarlijks een besparing op van 2 miljard euro. Onder meer voldoende lichaamsbeweging, een gezonde bloedsuikerspiegel en genoeg slaap zouden de kans op dementie verkleinen. Een de jongetje van vier dat afgelopen middag in Aalsmeer in het water terechtkwam, is overleden. Het kind was in een binnenspeeltuin en werd als vermist opgegeven. Er werd met mannenmacht naar hem gezocht en uiteindelijk bleek dat het kind naar buiten was gelopen en in het water was beland. Het jongensje werd nog gereanimeerd, maar hij overleed later. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Opnieuw is in de Stille Oceaan een Japans oorlogsschip uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het gaat om een vliegdekschip dat zonk tijdens de slag bij Midway in 1942. Vrijdag werden op bijna 5,5 kilometer diepte al de resten van een ander Japans vliegdekschip ontdekt. Japan verloor de slag bij Midway, die wordt gezien als cruciaal voor de uitkomst van de Tweede Wereldoorlog. Darter Michael van Gerwen heeft de Champions League of Darts gewonnen. De Brabander won in de finale van de Schots Peter Wright met 11-10. Het begin van de finale liep gelijk op, maar daarna had Wright een grote voorsprong. Even leek het er zelfs op dat de Schot de finale zou winnen, maar van Gerwen bleek toch sterker en won het toernooi. De winst van de Champions League of Darts levert hem een bedrag van 115.000 euro op. Het weer. Vanuit het zuiden trekken vannacht en morgenochtend stevige buien over het land. De temperatuur daalt niet verder dan 10 graden. Overdag is het zo goed als droog en wordt het een graad of 15. Vanaf dinsdag gaat de zon vaker schijnen. Dit was het NOS-journaal. Mag het lichten? Mag het lichten? Nou, ik ben ambassadeur geworden vannacht voor de nacht, omdat ik. Uh...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 Stay forever this year, not afraid to close. The way of life Meets your inner touch See you shine in the night like a diamond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 je voelt het ook, ik weet het zeker Kijk nou eens goed, hij staat jou niet Ik sta jou beter Ik sta jou beter hey yeah. Ik sta jou beter oh. Ik sta jou beter Kijk nou eens goed, hij staat jou niet Ik sta jou beter you up late at night. Then just touch me. from far away Special things